8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Tweede verdachte bomaanslag Boston gepakt. Hervatting overleg zorgakkoord. en doden bij aardbeving in China. De tweede verdachte van de aanslag op de marathon in Boston is opgepakt. Dat gebeurde in de voorstad van Boston, Watertown. De politie was de hele dag bezig met een klopjacht op de 19-jarige Dzoghar Tsarnaev...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 Op de wadden wat frisser, morgen wat meer bewolking... maar verder weinig verandering. Na het weekend wat lichte regen. Zo, plafondstukken. Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl.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 Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 20 april. Dames en heren in Boston, we hebben hem. We een in custody. Er is nog geen helderheid over de ontslagen in de thuiszorg. 30 april staat centraal deze uitzending. We zijn op een beurs in oranje spullen. Maar praten ook over demonstratievrijheid tegen de monarchie op die dag. En ontknoping van de eredivisie. Ajax houdt het spannend. Vannacht, rond kwart voor drie, werd de tweede verdachte van de bomaanslagen op de Marathon van Boston opgepakt. Correspondent Wessel de Jong vertelt hoe dat ging.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 Komt er uit de luidspreker. It was a pleasure. Ja, niet heel erg smaakvol natuurlijk, maar wel erg grappig. Nederlander Boas van Diel. Driel, die woont in Boston. Die woont daar in de wijk Brooklyn... op 10 minuten afstand van Watertown. Nu aan de lijn. Hoe heeft u uh, dat beleefd trouwens, die laatste uren? De allerlaatste uren begonnen eigenlijk uh, vanmiddag... Toen, uh, toen we nog steeds aan lockdown waren. En, uh, het ene laatste bericht was van de politiechef op, op CNN... en we dat gevolgd, van de politiechef van... Uh, van Watertown. Hij uh, ons vertelde dat, uh, dat ze hem niet hadden gevonden. Um, en dat uh, de lockdown was opgegeven, dus dat iedereen weer uh, in principe op straat kon. Maar dat liep wel een klein beetje een ongemakkelijk gevoel over. Ja, want de lockdown uh, is dat je niet op straat mocht, hè? En uh, u mocht toen vervolgens weer wel op straat. Maar dat zei, gaf een beetje een ongemakkelijk gevoel, zegt u? Nou, dat, dat, ja, dat deed me niet echt uh, um, veel plezier. Ik bedoel, um, hij was nog niet gevangen, of niet gepakt, en... Um, en, en liever hadden we dat wel gezien, want, want uh, dus met de hele stad waren we uh, soort van dedicated om hem, uh, om hem wel te vinden. En mijn uh, vrouw is wel naar, naar de werk gegaan met een taxi, vanavond. die werkt in een bar. En, uh, en tussen zeven denk ik, en, uh, en negen uh, heb ik thuis gezeten en heb ik geskypt met, uh, met mensen in Nederland. Um, en om negen uur kwam eindelijk gelukkig het bericht dat ze hem hadden gepakt. Dat is een opluchting, omdat, uh, niet per se omdat het... Uh, Misschien super gevaarlijk was in de wijk waar ik zit, maar, uh, maar het hele land was er had, had zijn ogen ernaar gericht en, en, en de hele stad was, uh, nou ja, uh, was, zoals ik zeg, uh, aardig toegewijd aan, uh, aan het vinden uh, van, van de van deze terrorist. Ja. Um, kan je dan weer gewoon uh, door met, met het leven? Uh, nu dit is opgelost Zo voelde het wel, ja. Uh, het, het, het, van, het, het voelde vandaag alsof, uh, alsof ons leven was gestremd en. Uh, en dat we, hier, dat we op dit moment moesten wachten. En, uh, en ze voelden zelf we, we kunnen nu eindelijk weer door met, uh, met onze dagelijkse gang. Ik heb net uh, toevallig even gegeten met, uh, met, met wat vrienden uh, hier uit Amerika. En, uh, en iedereen is, uh, is opgelucht en iedereen heeft er natuurlijk over. En, en door de week heen hebben we verschillende emoties gehad. En, uh, en nu is het vooral uh, op, opgelucht, maar nog steeds ook natuurlijk uh, uh, met medeleven naar, naar alle slachtoffers en familie. Boas van Driel was dat vanuit Boston. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De tijd begint te dringen voor het maken van een akkoord in de zorg. Voor vanmiddag moeten minister Schippers van Volksgezondheid reageren... op het laatste aanbod van vakbond Abfacabo. Gisteravond maakte voorzitter Corrie van Brenk van de bond bekend... dat medewerkers in de thuiszorg bereid zijn om geld in te leveren... als daarmee voorkomen wordt dat de banen verdwijnen in de thuiszorg. En we hebben nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de onderhandelingen vandaag alweer begonnen? Nou, ik heb gisteravond nog een laatste mail gehad. En uh, we hebben gisteravond ook nog contact gehad met de staatssecretaris. En uh, die zegt dat hij tot vanochtend nodig heeft om erover na te denken. En dat is nadenken of narekenen? Um, nou, narekenen hoeft niet, want uh, we zijn de hele tijd al bezig met allerlei getalletjes. En uh, er was nog een laatste stuk uh, kwijt. Dat hebben wij nu aangeboden. Ja. Dat dat um, door werknemers zelf uh, betaald gaat worden. Dat gaat ten koste um, van de loonruimte. Oftewel, dan zullen de lonen verder niet stijgen. Dan zal een deel van de loonsverhoging voor komend jaar daarvoor ingeleverd worden. En hoeveel, de, en hoeveel banen gaan er in totaal wel verloren? Um, het voorstel van het kabinet is 65.000 mensen ontslaan. Nog ja. steeds, hè? Dat, dat ligt nog steeds op tafel. En wij denken met uh, dit aanbod, plus de afspraken die gemaakt zijn in het sociale akkoord om mensen van werk naar werk te helpen en om en bij te scholen, dat er niemand ontslagen hoeft te worden. Nul ontslagen, dat is eigenlijk gewoon de inzet. Ja. ja, dat is onze inzet. Dus. Ja, en als er wel mensen moeten worden ontslagen, dan gaat u niet tekenen bij het kruisje. Nee, ik ga geen handtekeningen zetten onder een akkoord... waarbij 65.000 werknemers hun baan verliezen. Nee, maar er zit een verschil dat dat tussen 65.000 en nul. ik bedoel, als er daar nou toch nog mensen... Nee, uh... nee als er um, het aller, allerlaatste bod van, uh, van de overheid was echt... we willen maar een deel van de thuiszorg uh, bewaren... en dat zijn nog steeds 65.000 mensen... En um, met ons plan denken we dat als we echt met z'n allen willen dat er... Uh, nou, je kan nooit 100% garantie geven, maar dat je um, met z'n allen kan zeggen... Dit gaat het echt worden en dat gaan we met z'n allen doen. Ja. En, maar denkt u dan. We hebben echt nul ontslagen. Ja, dat, ik, ik, begrijp het, ik begrijp ook de posities. Maar die liggen nogal een beetje uit elkaar als ik dat zo hoor. Denkt u dan dat u er vanochtend uitkomt? Want er is die deadline van vanmiddag die federatieraad die om half één bij elkaar komt. Denkt u dat dat gaat lukken? Nou ja, we hebben de volledige financiering aangereikt. Ik bedoel, we hebben in de tussentijd. U zegt eigenlijk aan ons ligt het niet. Allerlei alternatieven aangedragen. ...en die werden steeds opzij Dat betekent ook dat een deel van de ideologie die, de die dit kabinet uh, heeft... ...van wij willen de hele thuiszorg ja. eigenlijk vernieuwen, ...mensen moeten het allemaal maar zelf doen. Um, ja, dat, dat je daar een, uh, ja, nou ja, laten we zeggen... ...toch zij zouden nu over hun schaduw heen moeten stappen om te zeggen... Maar, Wij willen die thuiszorg ook eh, als in de, als e e in de Eigenlijk zullen. is mijn vraag van: denkt u dat het gewoon zo uh, in een ochtendje uh, gepiept kan zijn? Nou ja, weet u, in, uh, uh, we hebben een koendersakkoord in twee dagen voor elkaar gekregen. We hebben Zit... een regeerakkoord uh, met, met plaatjes schuiven uh, ook heel snel voor het elkaar. Kan, zegt u? Wij zijn al weken bezig. We Heer. zijn al weken bezig met alternatieven. En dit is echt. Uh, het ultieme bond waarbij wij, ik denk, de redelijkheid zelf zijn. Nou, dat vindt niet iedereen, hè? Mag, mag, mag ik u één ding uh, uh, voorhouden? Ja. Uh, want niet iedereen is uh, uh, even gesteld op de redelijkheid zelf, zoals u dat zegt. De AMBO, uh, u kent ze nog wel, de Oudere Bond, ja. die heeft grote zorgen erover. Die zegt eigenlijk: onderhandelt u over de ruggen van de Ouderen? Uh, daarom willen wij ook die hele thuiszorg bewaken en willen we die behouden, zeker. En. Uh, ja, we doen het niet alleen voor onze medewerkers, we doen het ook voor de cliënten. Dus ik zou zeggen dat de AMBO met applaus ons laatste bot zou moeten omarmen. Maar misschien moeten ze ook even afwachten wat eruit komt. Ik wens u veel sterkte en ja, ik denk zo rond een uur of half één. Dan weten we of het vanochtend gelukt is of dat u meer tijd nodig heeft. En als u er niet uitkomt, gaat u dan wel naar die federatieraad toe? Ik ga altijd naar onze federatieraad. Als FNV doen we het altijd samen. Dank u wel. Nou, ik wou zeggen, u bedankt, mevrouw Van Denk, voor het gesprek. Goedemorgen. Dag. Spanning is terug in de competitie na het gelijke spel van Ajax. gaan we zo over praten met Rachna Niemeyer. Maar eerst gaan we het hebben over de aanstaande koning. Die heeft het afgelopen week zelf gezegd... er moet ruimte zijn om tegen de monarchie te demonstreren... tijdens de inhuldiging. Leden van het Republikeins Genootschap die laten zich dan ook informeren... over de demonstratiemogelijkheden op 30 april. Dat gebeurt onder andere door advocaat Michiel Pesman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u hiervoor gevraagd trouwens? Uh, nou, ze moeten iemand. Vragen. Nee, maar u moet op een of andere manier een bepaalde expertise hebben. Ja, ja, ja Ik Dus uh, ze uh, vragen uh, mij ook niet zomaar om die vragen te stellen, ja. toch? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik, ik ben, ik ben was het elf jaar geleden bij het huwelijk van uh, 2002, ja. En Wim alexander ja. Ja, toen, de, toen, de, toen was ik ook bij betrokken toen zijn er ook heel veel mensen aangehouden. En toen ben ik ook opgetreden voor veel van de, de demonstranten. Oké, okay, dat is de expertise. Ja. Nu even naar 30 april. Wat zijn de mogelijkheden als je wilt demonstreren op 30 april? Ja, die zijn in het begin er altijd. Het maakt niet uit of het werd gepil is of een andere dag. Nee, maar we concentreren ons nu eventjes op... omdat het toch een bijzondere dag is. Ja, ja, ja. De angst is dat die ruimte niet zal worden gegeven. De ruimte die daar gewoon bij hoort. Ja, want het is toch raar dat de prins zegt het... de burgemeester van Amsterdam zegt het... dat die dat allemaal nog een keertje moeten zeggen... dat demonstratievrijheid is in Ja, hebben Ja, de vorige keer werd dat ook gezegd. En toen zijn er toch ook heel veel mensen aangehouden. Het probleem is dat het uiteindelijk aan de politieagent ter plekke is om een beslissing te nemen. En dat die politieagent ter plekke goed moet zijn geïnformeerd. En dat dat niet altijd goed gaat. Ja, want op basis waarvan word je dan aangehouden? Ja, dat is altijd afwachten. Maar vorige keer zijn heel veel mensen aangehouden voor het beledigen van de kroonprins. En dat is een, een artikel wat ze toen van stal gehaald hebben... wat al heel lang niet gebruikt was. Yeah. En ik sluit niet uit dat het deze keer weer gaat gebeuren... en is het nu niet de kroonprins, maar dan is het de koning. Ja, yeah. want dat, dat mag niet, want dat is belediging van de staatshoofd. Ja, maar de, de, de, de, het, het ligt er maar aan hoe de, de, de, de, de politieagent... op dat moment de, de, dat artikel interpreteert. En het is een artikel wat zelden wordt gebruikt. En de vorige keer zijn er mensen aangehouden omdat ze boer riepen. Mensen ah. die uh, de Volkskrant in de, in, in de lucht wierpen en leven de republiek er uh, oh, was toen, toen een hele polemiek ingaande van uh, ja. republikeinen. Ja, precies. Ja, alleen, alleen uh, nou ja, er, er was een oudere mevrouw die zei liever een, wat was het, een dwaze moeder dan een domme prins. Dat soort, dat soort, dat soort ja. uitingen van... En eigenlijk weet je vooraf, je vooraf niet dat, dat, die precies... Mochten, die, mochten, die mochten, die gingen toen, uh, konden die niet door de beugel. Want het is het hopen dat het deze keer wel lukt. Ja, maar ook deze keer weet je natuurlijk niet vooraf exact ja. wat de individuele ja. politieagent daarvan vindt. Ja, nee, en dat, dat is het probleem. Ik hoop dat ze goed zijn uh, voorgelicht. Ik hou mijn hart wel een beetje vast, want er zijn uh, uh, zogenaamde tolerantierichtlijnen... Yeah. ...waarin uh, wordt aangegeven wat, wat wel en wat niet mag. Alleen, uh, ik, ik ken ze niet. Nee. Ze zijn niet openbaar en ik hoop, uh, ik hoop dat ze er zijn. En u hoopt dat ze er zijn en, en, en als ze er, er dat zijn, dat, uh, dat ze dan openbaar dat ik worden kent. gemaakt. En ik hoop natuurlijk ook dat ze, dat ze deugen. Ja. Daar, daar ga ik eerlijk gezegd wel van uit. Goed, u bent in ieder geval gevraagd om wat voorlichting te geven. U heeft ons een klein beetje bijgepraat. Dank u wel, ja, uh, meneer ja. Pestman. Wij gaan uh, naar uh, Oranje Liefhebbers. Die zullen vast geen boe roepen of de Volkskrant uh, van tien jaar terug uh, naar boven halen. Want uh, daar zijn verzamelaars van Oranje-artikelen. Die zijn bij elkaar in buren. Er wordt voor de zesde keer een Oranje-beurs gehouden. Verslaggever Karin Albers die loopt er rond. Karin, ik neem niet aan dat de exemplaren van de Volkskrant van tien jaar geleden te verkrijgen zijn. Nee, ik heb wel de story zien liggen met uh, uh, het verhaal overleg vorig jaar Frieso. Dus werkelijk alles is hier te krijgen. Van, uh, van mokken tot bekers, tot boeken, tot aanzichtkaarten, tot schilderijen, tot puzzels. En alles natuurlijk oranje. Hè? Uh, afbeeldingen van uh, leden van het Koninklijk Huis. Uh, overigens, de locatie is wel grappig hoor. Want het heet weliswaar de Prinsenhof. En dan heb je daar iets uh, nou, een beetje voornaams bij uh, voor ogen. Maar het is gewoon een gymzaal. Een gymzaal met uh, hele lange rijen met tafels. Waar nu dus de standhouders bezig zijn om hun waren uit te stallen. En ik kwam hier vanochtend aanrijden. En dat buren, nou het ligt wel heel pieter. Zo uh, in Gelderland, in de Betuwe, waar vandaag overigens ook de bloesemtocht wordt gelopen, terwijl er geen bloesem aan de bomen zit. Er was wel van dat hele mooie rijp over de velden toen ik hier naartoe reed. En om kwart over zeven stond hier al de eerste auto voor de deur, met de eerste standhouders daarin. Ja, en één, het kan niet anders, heeft een oranje uh, shirt aan, want u bent een echte oranje fan. Ja, dat klopt, van het eerste uur. En, waarom was u al zo vroeg? Waar kwam u vandaan? Amsterdam. Aha, en nu dacht, ik wil de eerste zijn. Nou ja, het is altijd handig om een parkeerplaats voor de deur te hebben. Dus, uh... Ja, want die auto is altijd goed volgestouwd, ja, zag ik wel. En nu bent ja. u bezig om het allemaal uit te stallen. Ja. En ik zie ja, heel veel bekers met alle mogelijke afbeeldingen... en ook hele schattige oranje klompjes. Ja, klopt. We hebben speciaal klompjes laten maken uh, voor, voor uh, dit jaar. Uh, omdat prinses Amalia de eerste prinses van oranje is geworden... Of per, per, uh, 30 april. Dus we hebben een gelimiteerde uitgave van klompjes laten maken. En hoeveel kosten die dan? Die zijn 20 euro voor een stel. Kijk, ja dat zijn wel prijzen. Want ik zag ook allemaal theelepeltjes voor 1,50 euro. En allemaal hele sympathieke prijzen. Maar dit is het echte handelswaar. Uh, ja, het zijn verschillen. Er zijn maar beperkte oplagen van 35 stuks. Dus ja, dan. U bent liefhebber, u bent verzamelaar. Ja. Um, wat houdt dat in? Woont u in een huis wat vol staat en hangt met alle mogelijke koninklijke spullen? Nou, vol. We hebben een aantal vitrinekasten vol. Vanaf uh, de oprichting van de monarchie, zelfs nog eerder, van uh, Willem de tot met... Uh, nu maar onze lief, lief, uh, grootste volke gaat uit naar koningin Wilhelmina. 1898 18, spullen, die zijn het mooist. En ik zag u net al een beetje langs die standjes van andere mensen lopen. Toch even kijken of er nog iets ligt wat u nog niet heeft thuis. Ja, tuurlijk, dat is ook de belangrijkste doelstelling. Heeft u wat gevonden? Uh, nou, niet echt bijzonders nog, nee. <laughs> nee. Ah, er zijn nog kansen genoeg, maar... want er staan nog heel wat lege tafels. Die gaan de komende uh, twee uur gevuld worden. Want om tien uur gaat het hier open voor het publiek. En dan kan iedereen met een oranje hart hier zijn hart ophalen. Ja, zijn voorraad aanvullen dus. Dankjewel Karin. Karin Albers was dat vanuit Buren. Het is tijd voor Mr. Big to be with you. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Hold on little girl, show me where he's dancing.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 Te big was dat. To be with you. Met een nog een laatste gilletje erachteraan. De spanning lijkt weer helemaal terug in de eredivisie. De titelstrijd leek beslist na de overwinning van Ajax op PSV. Maar gisteren morsten Ajax punten tegen Heerenveen in de arena. Rachna Niemeyer was erbij. Ragna, mag ik dat zo zeggen? De spanning is weer terug. Ja, ik vind het uh, erg ver gaan. Ik wil eerst wel eens even weten wat met name Vitesse gaat laten zien. Uh, komende zondag, over ja, morgen hè, om, uh, om half vijf... Uh, in de Kuip tegen Feyenoord. De grote vraag is of Boni kan spelen. Hij heeft een kuitblessure. Liep heel moeilijk deze week. Dat schijnt allemaal een stuk beter te gaan. Uh, van Ginkel gaat niet spelen. Een van die andere sterkhouders van het elftal. Ja goed, Vitesse is toch de belangrijkste belager van, uh, van PSV. Of van Ajax. Uh, PSV, ja, daar zit toch een gat van, van, van heel veel punten tussen. Zes, en van he? zeven in totaal. Ja, zeven nu, ja. Ja. Dan, ja, bij winst van PSV dit weekend in Alkmaar op AZ zijn het er nog altijd vier. Dus helemaal terug gaat me wat ver. Maar dat Ajax het lelijk heeft laten afweten gisteren... Uh, ondanks een optreden van Danny de Munk, grote spandoeken... <laughs> waarop het hele technische hardwerk bedankt... Uh, dat is een ding wat zeker is. Het was verdiend en het was wel de ultieme revanche geweest natuurlijk voor de voormalige pannenkoek. Marco van Basto om daar met de wind van het veld af te stappen. Had gekund, maar goed, was misschien ook iets te veel van het goede geweest, maar helemaal terug. Ja, het gaat me nog wat ver. Maar het geeft in ieder geval een bepaalde extra jeu, laten we het dan zo zeggen. Ja, want het wordt, het wordt natuurlijk wel weer gewoon, het wordt gewoon een leuk en interessant weekend... waar we misschien de afgelopen week de hele week hadden gedacht van... nou ja, goed, Ajax loopt uh, verder uit en ja. eventjes rekenen. Konden ze al kampioen worden? Nee, net nog niet. Nee, het geeft een bepaalde, bepaalde extra jeu. Ik bedoel, je gaat nu ook terugdenken aan wedstrijden van afgelopen weekend. En wat nou als Vitesse bijvoorbeeld niet die 3-0 voorsprong had weggegeven daar tegen de rode JC? Wat was er dan gebeurd? Maar ja, zo heeft natuurlijk wel elke ploeg uh, zijn wedstrijden waarin je uh, meer had kunnen krijgen. Of misschien iets te veel hebt gekregen. Maar goed, je gaat toch op een bepaalde manier zitten kijken. En Ajax moet volgende week naar Breda, naar NAC, uit. Ja, is helemaal geen uitgemaakte zaak zonder de geschorste van Rijn bijvoorbeeld. Dat Ajax daar nou zomaar eventjes de punten komt ophalen natuurlijk, dat lijkt me ook duidelijk. Ja goed, maar het belangrijkste is wat jij zegt, we moeten vooral letten op de wedstrijd in de Kuip. Want daar, Koeman heeft het, dat doe ik zelf ook gezegd, daar wordt de strijd om de tweede plek beslist. Maar misschien ook degene die misschien Ajax nog kan achterhalen. Ja misschien, maar ik ben toch ook wel heel benieuwd uh, wat PSV bijvoorbeeld kan hè. Uh, gisteren met dat gekke statement, de donkere spelers die dan eerst naar buiten ja. komen bij de training. En dan de planken erachteraan en dat dan vervolgens ook niet willen toelichten. Allemaal een, een verhaal rond de kabel. Uh, ja. Zo'n begrip sinds 1996, volgens mij zijn ze daar echt de weg kwijt. Dat heb ik je een aantal weken geleden ook al gezegd. Geen mens gelooft meer in een goed resultaat. Uh, Lens riep het afgelopen zondag al, die titel is helemaal klaar. Ik vraag me af of PSC zich nog, nog echt kan opladen... serieus kan opladen voor, eh, opladen voor plek 2. Goed, we zullen het zien, want ze spelen tegen AZ. Dankjewel, Ragnar. Wij spreken jou en wij horen jou ook... vanavond en morgen in Langs de Lijn. Zodanig op deze zender kunt u gaan luisteren... naar Peter en Mieke met de nieuwsshow. We hebben het over de crisis. Duizend mensen per dag zoeken een baan. We praten door met uh, Willem Post over Boston natuurlijk. En ze hebben vader en dochter ter te gast. Gaat over het nieuwe boek wat die hebben geschreven.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 Dit is Radio 1. Bij het journaal van half negen. Mijn naam is Gert Klu. De tweede verdachte van de aanslag in Boston is gepakt. Hij werd aangehouden in Watertown na een massale klopjacht... die aanvankelijk zonder resultaat bleef. De politie kwam hem uiteindelijk op het spoor na een tip van een buurtbewoner. Zijn naam is Dzoghard Tsarnaev. Hij is 19 jaar. De andere verdachte is zijn 26-jarige broer Tamerlan. Die werd gisteren door de politie neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. De Amerikaanse autoriteiten zijn blij dat de klopjacht voorbij is. Ze proberen nu vast te stellen wat het motief was van de dubbele aanslag in Boston... en wie er mogelijk nog meer bij betrokken was. De onderhandelingen over het zorgakkoord gaan vandaag verder... nadat de gesprekken gisteren zonder resultaat waren afgebroken. Het overleg draait vooral om de thuiszorg. Minister Schippers wil 65.000 arbeidsplaatsen schrappen... maar Abfacabo FNV stelt dat er niemand ontslagen hoeft te worden. Om de thuiszorg overeind te houden... zet Abfacabo FNV volgend jaar in op een lagere stijging van de lonen. De federatieraad van de FNV stemt vanmiddag over het sociaal akkoord. En Abelkabo heeft als enige FNV-bond er nog niet meer ingestemd. De bond wil eerst dat er een zorgakkoord komt. En dat zijn hoofdpunten. AMWB ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Dat zijn werkzaamheden die langer duren dan gepland. Tussen Twello en Afrit Voorst, twee kilometer. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes!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 Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom in de Nieuwsshow. Het is vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur dan komen Willem Post... en Russisch correspondent Olaf Koens... over de klopjacht op de Tsjetsjeen in Boston. Dan de opmerkelijke aanbevelingen van de Adviesraad... internationale vraagstukken in zaken de verhouding van Nederland tot Israël. Dan gaan we het hebben over astma, dat heel veel verschijningsvormen blijkt te hebben... en het leven van de poes tijdens de bezetting. Om tien uur komt de hele familie te lauw. vader, moeder en dochter, want die schrijven allemaal. het Schilling, Schilling vertelt over nieuwe vondsten van leefbare planeten, boeken en de opmerkelijke bekering van Snoop Dogg. Zometeen komt Marietje Schaken, Zij was in een Libanees vluchtelingenkamp, maar eerst gaan we het hebben over de werkloosheid in ons land. Precies, want uh, deze maand is daarbij een recordhoogte bereikt, maar... Wat ernstiger is misschien, het stijgt ook nog steeds sneller. 30.000 werkelozen kwamen er in de maand maart bij en dus zo'n duizend mensen per dag. De zwaar tegenvallende cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek publiceerde, worden niet zozeer veroorzaakt door het verdwijnen van banen, als wel door de aanwas van nieuwe werkzoekenden. En in totaal zijn op dit ogenblik 653.000 mensen op zoek dus naar een baan. Sinds het CBS in de jaren 80 begon met de metingen... zaten niet eerder zoveel mensen zonder werk. Nederland scoort daarmee een stuk slechter dan de ons omringende landen. Hoe dat kan gaan we vragen aan Ton Wildharen... hoogleraar arbeidsmarktbeleid van de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen meneer Wildharen. Goedemorgen. Hoe komt dat dat wij het slechter doen dan bijvoorbeeld zo'n land als Duitsland? Nou, wat Nederland onderscheidt van, van Duitsland is met name de situatie in de bouw. Die heeft overal natuurlijk een klap gehad door de crisis. Maar in Duitsland groeit de, de omzet van de bouw met 3%. En wij hebben daar toch een speciaal probleem. Omdat onze woning en hypotheekmarkt dermate verstoord is. Dat mensen geen huizen kopen terwijl ze dat wel zouden willen. Of een huis verkopen. En dat drukt met name ook ja, de omzet van die bouw natuurlijk. Ongeveer 1 op de 10 banen in de bouw is intussen verdwenen. Dus dat is een van de factoren die ons duidelijk onderscheidt... van ook België en ook, en ook Duitsland. En waarom gaat het in de bouw bij ons dan zoveel slechter? Zijn dat de zaken als hypotheekaftrek, onzekerheid, perspectieven... en dat soort dingen? Nou ja, klopt. Kijk, wij hebben toch een bepaald uh, systeem van hypotheken gebouwd... Uh, waarbij je geld kon lenen dat het niet afloste... de rente kon aftrekken van de belasting... Ja, en mensen hadden ook ruimte, dachten ze, om daar ook nog van de overwaarde leuke dingen te doen. En dat blijkt toch een luchtbel, ja. waardoor die markt nu helemaal vast zit. En uh, ja, de bouw dus tot stilstand is gekomen bijna. En rond die bouw hangen weer allerlei bedrijven. Uh, de, de stofveren, de, de tegelzetter, de, de schilder, uh, de keukeninstallateur. installateur. Dat zijn allemaal zaken die rechtstreeks met die bouw samenhangen. Dus als die bouw in een dergelijke dip schiet, ja, dan trekt die een heel stuk van de economie mee. Juist. U, u zegt uh, ergens dat uh, de werkloosheid in Nederland al Griekse trekjes begint te vertonen. Dat klinkt heel uh, angstaanjagend. Wat bedoelt ja. u daarmee? Nou, kijk, ik bedoel niet dat we even een even hoog percentage hebben van mensen dat, uh, die nu op zoek zijn naar werk. Maar als je kijkt naar de groei, waar het zojuist even over ging, dus het, het percentage dat, uh, waarmee het stijgt. Dat zie je alleen maar in Griekenland. Dus het niveau is nog steeds een stuk lager dan in Griekenland. Maar de toename die, die lijkt op wat in, in Griekenland gebeurt op dit moment. Ja. In maart kwamen er dus bijna 30.000 werklozen bij. Terwijl er maar 2.000 banen verdwenen. Dat moeten we toch nog even uitleggen. Ja, nou dat, dat zijn voor een deel dus uh, nieuwe werkzoekenden. De, de jeugdwerkloosheid is fors gestegen. Maar je ziet ook dat mensen die uh, een partner hebben waar het de, de baan van verdwijnt... en die misschien niet werkte of, of weinig werkte... die mensen melden zich nu ook om toch dat gezinsinkomen op pijl proberen te houden. Ja. En bovendien hebben we de ouderen. De ouderen die zijn ook in Nederland behoorlijk blijven werken. De uittredingsleeftijd wordt in de praktijk een stuk hoger. Mensen weten dat de VUT weg is, dat je van de werkloosheid niet meer het sprongetje kunt maken via VUT naar de AOW. Dus ook de groep ouderen die doet nu echt zijn best om aan het werk te blijven. Ja, En dan heb je natuurlijk ook dat enorme hoge tempo. Het gaat nu opeens wel heel hard. Hoe, hoe komt dat? Ja, nou dat klopt hè. We, we, we hadden 7,7 vorige maand uh, procent van de mensen, van de, van de beroepsbevolking. En wij dachten dat het onder de 8 zou blijven, misschien 7,9, maar het schoot dus door naar 8,1. Uh, dus dat is een behoorlijke versnelling. En dat heeft vooral te maken met het aantal faillissementen. Dus uh, het aantal bedrijven dat fiets gaat in Nederland en met name in de bouw of groepsontslagen, zeg maar, hè. maar. Niet een individuele ontslag, maar grotere groepen, collectieve ontslagen, dat zorgt voor deze piek. Dat is vreemd eigenlijk, want een half jaar geleden nog werd het toch overal beweerd. Er waren wel problemen, zeker ook in die bouw die u ook noemt. Maar ja, met de werkeloosheid vielen we dan nog vergeleken bij het buitenland eigenlijk nog best in goede zin op. Dat is dus helemaal niet waar. Nou ja, de, we zaten in de, de beste groep van de klas, om het zo te noemen. Samen met Een half de jaar geleden Oostenrijk. nog? Ja, zeker. We zaten bij, bij de beste vier. De, de, Duitsland doet het het beste op, op dat vlak op dit moment, met, met Oostenrijk. En we zijn daar eigenlijk uitgevallen. Dus we zitten nu in de, ja, niet in de laagste groep, hè, wat dat betreft... maar in de middengroep en hebben nu bijna dezelfde cijfers... als Malta en Roemenië. Welke, welke groeperingen in Nederland krijgen eigenlijk de hardste klappen? Wie zijn dat? Of is dat niet te zeggen? Nou ja, je ziet eigenlijk dat de ontwikkelingen in alle leeftijdsgroepen slecht zijn op dit moment. De jongeren die zijn altijd meer werkloos omdat zij nog niet op de arbeidsmarkt zijn. Dus de, de jeugdwerkloosheid is in de regel het dubbele van de gemiddelde werkloosheid. Dus die 8,1 kan je keer 2 doen en dan heb je het percentage voor de jongeren tot 25 jaar. Uh, maar we zien dat ook uh, de middengroep uh, afgelopen maand enorm uh, een klap heeft gehad. Dus dan hebben we het over 25 tot 45 jaar. Daar zijn 11.000 mensen werkloos geworden. Dus het is eigenlijk breed. Hè. Ook de ouderen hebben het moeilijk, maar die hebben vooral het probleem om terug te komen als ze in die WW komen. Normaal zijn het de mensen met de, met de laagste opleiding die het meest uh, kans hebben op werkloos, om werkloos te worden. Maar ook de hoge opgeleiden, daar zie je ook een, een, een forse toename de afgelopen tijd. Dus het is eigenlijk breed door de hele bevolking met natuurlijk een accent op de lage opgeleiden en op de jongeren. Maar ook uh, uh, oudere groepen en mensen met betere opleidingen die hebben problemen op de arbeidsmarkt. U heeft de sector bouw al uitgebreid genoemd. Zijn er nog andere sectoren die eruit springen? Nou kijk, wat je ziet is dat, uh, die, die crisis, hè, die, die eigenlijk ontstaan is met een, een hypotheek, bankencrisis in Amerika en dan uiteindelijk zich vertaalt in, in een schuldencrisis uh, hier in de eurozone, die, uh, die gaat gepaard uh, met, zaken die gewoon doorlopen en die niet zozeer met de crisis te maken hebben. Dus bijvoorbeeld de, de, de technologie, de automatisering. En als je in een sector zit die het ook moeilijk heeft door de crisis, maar waar ook de technologie enorm zich ontwikkelt, dan heb je een dubbel effect. En dat treedt op dit moment bijvoorbeeld op bij banken en verzekeringen. Die hebben een probleem met de crisis. Ze zijn zelf onderdeel van de crisis, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd gaat daar die automatisering zo hard dat met name de middenbanen, MBO, die verdwijnen omdat er geen mensen meer nodig zijn om bepaalde handelingen te doen. Doen. Vroeger zaten mensen achter de balie om, om mensen... contant geld van hun rekening te overhandigen. Dat is natuurlijk verdwenen met de pinautomaten. Maar die hele ontwikkeling gaat steeds verder. En in, in een sector, en dat zie je ook in de detailhandel... waar de crisis effect heeft, maar waar ook de technologie zorgt voor minder banen... Ja, daar gaat het ook hard. Wat betekenen deze cijfers eigenlijk voor dat vorige week... nog zo euforisch ontvangen sociaal akkoord? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want uh, er werd natuurlijk enorm gejubeld van we hebben een akkoord... Maar als je nog eens naar dat akkoord kijkt, dan is dat eigenlijk wel opvallend, want het akkoord gaat voor een deel over dingen die we nu niet zouden moeten doen, dus het ontslagrecht en de WW, dingen die we later moeten gaan doen, toch een aantal hervormingen maar nauwelijks over wat we nu zouden moeten doen. Dus mijn, mijn, uh, je hebt een paragraaf, zie je, aan het eind van het akkoord. is 40 bladzijden. En pas uh, op bladzijde 36 staat de paragraaf investeren in werk. Dus ik heb ook het idee dat ook de sociale partners... niet de urgentie hebben gezien van deze situatie. En vooral bezig zijn geweest met politieke hangijzers... het ontslagrecht, de WW. Maar ja, op dit moment speelt natuurlijk het punt van... waar zijn de, ba de banen die mensen zoeken. Dus, en ik merk dat ook wel in de reacties op de cijfers. Dat, dat de onderhandelaars eigenlijk uh, zichtbaar geschrokken waren... En misschien dachten we, ja, hebben we het nou wel over de goede dingen gehad. Um, en ja, en dat, dat is opvallend. Want we moeten dus vooral nu iets doen om die, die scherpte van die groei eruit te halen. We kunnen niet die werkloosheid volgende maand opgelost hebben. Maar als we zo blijven doorgroeien, komen we uiteindelijk in het scenario van dubbele cijfers. Dus 10%. En voordat je dat weer goed hebt en voordat mensen uiteindelijk weer aan hun baan geholpen zijn, ja, dat gaat nog ontzettend lang duren. Dus het sociale akkoord ja, heeft toch uh, in die situatie is toch wat afgeleid geweest door politieke zaken. Die minder relevant zijn dan de vraag: uh, waar komen de banen in Nederland? Nou ja, en natuurlijk gebaseerd op de gedachte dat uiteindelijk op een goed moment aan die crisis wel een eind komt en dat we dan weer gaan besteden en dat het dan allemaal vanzelf goed komt. Als ik u zo hoor, gelooft u daar werkelijk helemaal niks van? Nou ja, kijk, vertrouwen, als je, daar gaat het natuurlijk om. Hè. De premier zegt koop een auto, koop een huis. Maar als mensen een ontslagbrief in, in de brievenbus vinden, dan is dat natuurlijk het laatste waar ze aan gaan denken. Hè. Dan, dan staat er paniek van, van hoe moet dat met het huis? Hoe moet het met onze ons inkomenspatroon. Dus daar moet uiteindelijk natuurlijk uh, toch de, het vertrouwen komen. Dat je ziet dat die werkloosheid niet in dit, temp, dit tempo blijft stijgen. Dat er alles aan gedaan wordt, hoe moeilijk het ook is, om weer om banen te creëren. en niet, niet zomaar kunstbanen, maar banen waar Nederland mee vooruit kan. En dat geeft uiteindelijk... Wel vertrouwen. Hè. Je kan niet zeggen, het vertrouwen ontstaat omdat we nu even een tijdje niet doen met de politieke hete hangen. Het, nou goed, oké. Okay. Maar de vraag van mensen is natuurlijk, hè, wat gebeurt er met mijn werk? En als ik geen werk heb, hoe, hoe kom ik aan het werk? Ja, maar waar, ja, uit welke sectoren haal je dan wel werk? Nou, kijk, wat je zou kunnen doen, is en ik denk dat je dat ook moet doen... Hè. Ik, ik ben van mening dat als wij niet met een investeringsplan komen... dat we niet inslagen om deze tendensen uh, tijdig te keren. Maar je kan natuurlijk zeggen, ja, we gaan een investeringsplan doen... dan hoeven we niet zomaar een kanaal te graven of een Amsterdams bos aan te leggen... maar we kunnen nu wel bijvoorbeeld, en dan hebben we meteen ook die bouw te pakken een investeringsplan maken rond uh, duurzaamheid. Hè? Dus rond, rond allerlei vormen van energie, rond het isoleren van woningen. Want dat moeten we toch doen. En dat levert uiteindelijk ook uh, enorme besparing op. Dus een investeringsplan waarbij de bouw geprikkeld wordt om, om ja, zich vooral in te zetten op uh, activiteiten die leiden tot uh, een duurzame economie. Ja, u noemde net al eventjes het Amsterdamse uh, bosplan, hè, de jaren 30, Dat wordt ook gezegd in analyses. Uh, de werklozen van nu heeft geen gezicht. In de jaren 30 had je rijen mensen die moesten ja. stempelen. Weet je, je ziet ze niet. Ze zitten achter uh, hun computer om hun uh, profiel bij te werken, bij wijze van spreken. Maar ze zijn niet meer zichtbaar op straat. Dat is een groot verschil met hoe het in de jaren 30. Was. Ja, absoluut. Ze zitten inderdaad hun cv op te sturen of proberen op de website van het UWV te komen. Dus uh, klopt, ze zijn, ze zijn verborgen. Uh, jonger ook, zitten eigenlijk gewoon weer thuis, hè. vaak weer uh, bij de, bij, de bij ouders. De ouders. Ja. Ja, hotel Mama heet dat, uh, daar zijn ze weer teruggekeerd. Dus ze hebben ook uh, niet echt een stem, hè, want ze zijn ook geen politieke partij, het is dus een hele gemengde groep. Maar uh, ja, dat, dat, dat, uh, aan de andere kant merk je natuurlijk dat iedereen in zijn kennissen nu, uh, en dat is natuurlijk door die cijfers ook duidelijk te verklaren... dat iedereen kent nu in zijn kennissenkring wel mensen die dit overkomt. Dus het komt wel steeds dichterbij, maar klopt. Ze staan niet op straat, ze zitten niet te wachten op een bankje... bij het arbeidsbureau zoals dat in de 19e eeuw was. Dus, de ingenieur ja, gezicht. op de frem. Eh? Ja, nou ja, dat misschien wel. Je ziet wel natuurlijk dat de hoger opgeleiden nu heel sterk naar de banen kijken ja. van, de, van de middengroep. Dus dat, dat ontstaat ook. Dus die middengroep, die heeft het erg moeilijk. Omdat ja, bijvoorbeeld HBO'ers, die, die kijken nu echt naar een mbo-baan. Dus dat, dat zul je wel zien, dat mensen ook onder een niveau nu werken. Ja, omdat ze eigenlijk alles aangrijpen om toch aan het werk te komen of aan het werk te blijven. Zeg, u heeft nog wel een baan, u gaat vanmiddag naar de auto, Dieter? Nee, ik ga niet naar de, de autodeal. Oh, S-kast kopen dan. Uh, nou, dat, dat, dat, dat, ja, dat is ook een goede vraag uh, of we dat zouden moeten doen. Uh, nee, dat, dat ga ik niet doen. Ik denk dat ik nog wat ga werken aan uh, wat ideeën uh, om uh, hier wat <laughs> ja. aan te doen. Ik, ik heb bijvoorbeeld voor de jeugdwerkloosheid de startersbeurs ontwikkeld om, om uh, een jongere zes maanden werkervaring te laten opdoen en, en daar een beurs voor te krijgen van 500 euro. En dat hebben we afgelopen week in Rotterdam het ingevoerd, Tilburg heeft het ingevoerd, Den Bosch gaat het doen, uh, Ladystad. Dus ik probeer wel met concrete plannen te ik vind het ook voor wetenschappers toch een plicht om niet alleen maar op te schrijven wat we zouden kunnen doen. Wat we over twee jaar kunnen lezen in een mooi tijdschrift. Maar om ook mee te denken wat, wat kunnen we op dit moment doen. Dus okay. daar, daar wil ik me ook graag voor inzetten. Zo eindigen we toch nog positief. U hoorde Hoogleraar Arbeidsmarktbeleid Ton Wildhagen. Het ging eens over de torenhoge horen. Welke loosheid in ons land. Meer informatie allemaal te vinden bij ons op de website www.newshow.nl Hartelijk dank.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 Europa moet alles op alles zetten om de Syrische burgeroorlog niet te laten overslaan naar Libanon. Europarlementariër voor D66 Marietje Schaken dringt er bij eu buitenlandschef Catherine Ashton op aan om per direct omvangrijke extra humanitaire steun te geven aan Libanon voor de opvang van honderdduizenden vluchtelingen uit Syrië. Schaken bezocht afgelopen weekend een opvangkamp in de Libanese BK-vallei. Hij maakt zich grote zorgen over de situatie van het land. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U was daar dus. Uh, wat, wat trof u eraan? Nou, je ziet eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zie je relatief weinig in Libanon. Omdat veel van de geschatte miljoen, miljoen een enorm aantal... Uh, Syrische vluchtelingen bij mensen thuis wonen. Soms in schuren wonen. Dus we zien niet velden vol met tenten waar op één plek tot zover je kan kijken mensen uh, opgevangen worden. Maar het zijn kleine clubjes, uh, tenten bij elkaar. En een van die gemeenschappen uh, hebben we uh, bezocht vorige week. Uh, daar wonen ongeveer 80 families, maar dat zijn ook soms families van 20 mensen... die echt in hele erbarmelijke omstandigheden wonen. En wie zijn dat dan die, die mensen opvangen? Deze mensen werden opgevangen door de VN-vluchtelingenorganisatie. Nee, maar als dat bij gezinnen ondergebracht worden... Dat, ja, dat zijn dus gewoon Libanese gezinnen die uh, Syrische mensen onderdak bieden. Dat is het ongelooflijke uh, aan de situatie in Libanon. Dat er met een enorm uh, open uh, blik naar mensen wordt gekeken. En dat er dus tot nu toe rond een miljoen vluchtelingen zijn opgenomen. Maar de rek is eruit. Er wonen in Libanon zelf maar vier miljoen mensen. Dus één op de vijf mensen in Libanon is nu een Syriër. En uh, nou ja, met een etnische verdeeldheid, maar ook gewoon met spanningen op, op banen... op lonen, op scholen, op de infrastructuur, op ziekenhuizen... is het echt heel erg urgent geworden dat we meer hulp gaan bieden... zodat de steeds toenemende stroom mensen... op het moment 4.500 per dag ook ja, goede opvang kan krijgen. Is er iemand die die hulp coördineert op dit moment... Ja, zeker. Er wordt door de VN gecoördineerd. Maar het is eigenlijk uh, dweilen met de kraan open. Ik bedoel, uh, 4.500 mensen per dag is 135.000 mensen per maand. En uh, daar is bijna niet tegenop te organiseren. En zeker niet op het moment dat geld uit bijvoorbeeld de Golfstaten... en het Midden-Oosten zelf, wat is toegezegd, niet doorkomt. Dat is een van de grote problemen nu. Dat er wel geld beloofd wordt, maar dat het niet uh, uh, wordt overgemaakt. Ja, en ze spreken echt van, uh, van een tijdbom eigenlijk. Ze zijn ontzettend uh, uh, ja, tegen de klippen op aan het werken... en komen dilemma's tegen uh, die heel schrijnend zijn. Bijvoorbeeld uh, een kind wat een chronische ziekte heeft, kanker. Ga je die helpen en uh, kies je ervoor om dan bijvoorbeeld... 300 kinderen geen basismedische uh, hulp te geven? Ik bedoel, het zijn echt verschrikkelijke afwegingen. Ja, uh, wat zou de Europese Unie kunnen doen... om, om aan, aan die opvang van de Syrische vluchtelingen over de grens? Nou, allereerst is het belangrijk dat we ons beseffen hoe urgent de situatie is. En het dat is, zo is nog... Dat wij veel mensen helemaal niet Nee, want We zijn he? nee. natuurlijk heel erg bezig met uh, de vreselijke situatie in Syrië zelf. En dat is ook terecht, maar uh, Libanon krijgt het minst geld relatief gezien. Per vluchteling. En uh, heeft ook omdat het klein is, omdat het etnisch uh, verdeeld is, omdat het de geschiedenis heeft van ook uh, conflicten tussen Syrië en Israël in uh, ligt. Ook het risico om zelf meegesleurd te worden in een regionaal conflict. En dat moeten we zeker voorkomen. Um, nou, ik heb een aantal dingen gedaan. Ik wil eerst weten van de uh, commissaris voor ontwikkelingshulp um, wat er nou precies wel en niet lukt en wat er nodig is. Dus wij horen van haar deze week in de Buitenlandcommissie. Uh, verder heb ik een brandbrief gestuurd met collega's aan hoogvertegenwoordiger Catherine Ashton... om uh, ja, te kijken wat we nog meer kunnen doen. De EU doet al veel, maar er moet helaas uh, echt meer gebeuren. Willen we een ramp die van grote orde uh, voorkomen? Er moet ook aangedrongen worden bij de Arabische uh, landen en de golflanden. Die hebben zich veel beloofd. Precies. En het is een miljard bij of zoiets? Ja. Uh, in in Koeweit was er een, uh, een bijeenkomst om geld op te halen in januari. En daar is uh, anderhalf miljard beloofd door verschillende uh, landen. En dat geld schijnt niet los te komen. Dus daar kan politiek ook druk uitgeoefend worden... om dat wel uh, over te maken en beschikbaar te stellen zoals beloofd. Uh, maar ik denk ook dat er vanuit de EU zelf uh, geld bij moet. En uh, dat we gewoon moeten kijken naar wat er nodig is. En zelfs of er bijvoorbeeld mensen verplaatst moeten worden... vanuit Libanon naar, naar Turkije... Waar de opvang kwalitatief veel beter is. En waar ook het verschil tussen een bevolking uh, van de Turken zelf en, en de vluchtelingen een heel andere uh, verhouding heeft. Dus... Met alle bezuinigingen bij uh, de Europese Unie is het nou niet een lekker uh, item om er eens vol tegenaan te gaan, of wel? Je wil natuurlijk nooit dat uh, je geld nodig hebt om mensen in basisvoorzieningen uh, te helpen. Ik bedoel, dat willen mensen zelf ook al helemaal niet. Maar het is een kwestie van, uh, van een nood die, uh, die zich hier aandringt. Dus we moeten daarop reageren. En we willen eigenlijk altijd mensen in de regio zelf opvangen. Hè, zo noemen we dat. Ook zodat mensen niet naar de EU zelf komen of te ver van huis uh, raken. Maar als we eerlijk zijn, dan zien we dat het conflict in Syrië... nog lang niet is opgelost. En zelfs als het vandaag wordt opgelost, dan zijn huizen nog steeds kapot. Dan is infrastructuur nog steeds kapot. En kunnen mensen niet morgen terug. Dus dit is iets waar we op de lange termijn over na moeten denken. En uh, dat is ook in ons eigen belang, want niemand wil dat het conflict van Syrië in het hele Midden-Oosten vlam vat. Maar exact, want er is natuurlijk een groot eigen risico. Uh, Libanon heeft jarenlang een burgeroorlog gehad. En een van de dingen die daar toch uh, zeg maar, heel erg nadrukkelijk speelde... dat hebben ze geloof ik nooit kunnen bewijzen... Maar dat Syrië fors aan de trouwtjes trok bij allerlei conflicten... en steeds weer als het dreigde goed te gaan in, uh, in Libanon... was de Syrische kaart altijd degene die weer verrot zou zorgen. Klopt dat? Ja, dat is, uh, dat is absoluut zo. En uh, de banden tussen uh, een aantal politici in Libanon... en het Syrische regime zijn nog steeds sterk. Uh, en dat is ook precies waarom het zo fragiel is allemaal. Niet alleen humanitair, maar ook politiek. Uh, en daarom is het belangrijk dat we Libanon niet vergeten. Want het is een beetje een stille ramp die zich daar uh, voltrekt. En het kan ook nog dat uh, het regime van Assad... meer gaat proberen onrust te stoken uh, in Libanon. Omdat hij denkt dat hij daar wat uit kan halen. Er is momenteel geen regering in Libanon. Die is opgestapt. Dus ook qua politiek gezag is het, uh, is het kwetsbaar. Wat vertelde mensen u daar toen toen was? Want, ja, nou, ze waren over het algemeen dankbaar en bescheiden. Ik bedoel, mm -hmm. Ze vonden dat ze prima werden opgevangen. Maar uh, als ik keek naar uh, een veld zonder water, zonder wc's... Uh, waar allerlei kinderen spelen en waar bijvoorbeeld elektriciteitsdraden... gewoon op kniehoogte van tent naar tent gingen... Uh, en iemand van een vluchtelingenorganisatie opmerkte... dat er doden zullen vallen door electrocutie op deze manier... Ja, dan, dan zie je dat gewoon de basisvoorzieningen slecht zijn. Sommige mensen moesten zich nog registreren... Uh, bij de hulporganisaties. Dat is nodig om bijvoorbeeld voedselbonnen te krijgen. Maar die hadden geen geld om naar het registratiekantoor te gaan. Wat dan ja, een heel stuk verderop is. Um, mensen zijn over het algemeen getraumatiseerd. Kinderen kunnen niet altijd naar school. Dus er dreigt ook een generatie verloren te gaan. Um, ruim de helft van de vluchtelingen uit Syrië is onder de 18. Dus nadenken over onderwijs uh, en het op peil houden van kennis. Ja. En kinderen iets te doen geven is natuurlijk heel erg belangrijk. Behalve spelen in de in, ja. modder. Was u daar alleen? Hm. Nee, we waren daar met, uh, ik was daar met een aantal collega's. Ook Sjoerd Sjoerdsma uh, uit de Tweede Kamer van D66 was mee. En um, we waren met de UNHCR. Dus dat is de VN Vluchtelingenorganisatie. En met iemand van de uh, EU-vertegenwoordiging al daar. En, en hoe gaat u nou dit plan verkopen? Want kijk, wat u zegt... Dat is natuurlijk allemaal zo een waarheid als een koe. En een hoop mensen weten dat. En dat merk je hier ook bij allerlei giftenprogramma's die er zijn. Maar hoe nu verder? Want er gebeurt dus uiteindelijk niks. Het moest wel op de politieke agenda en dat is nu gebeurd. Ik heb die brandbrief gestuurd en ik kreeg gelukkig heel veel steun van collega's. Uh, verder hebben we voor, uh, voor de komende periode een debat en een resolutie aangevraagd... waarbij we ook de feiten echt op tafel willen en er als parlement... Bij de commissie en bij de uh, EU-Buitenlanddienst op aandringen om meer te doen. En het begint toch met het op de politieke agenda zetten en vanuit daar uh, pushen voor gewoon het vrijmaken van meer noodfondsen. En ook juist het aandringen bij die uh, andere landen die hun geld wel beloofd hebben, maar niet hebben gegeven. Dus we kunnen nog meer doen en we moeten ook ons bewust zijn van hoe exponentieel de situatie verandert. Dus dat het tot december. 2012 170.000 mensen waren die uh, uit Syrië naar Libanon kwamen. En nu 4.500 per dag. Goed, nou u hebt een, uh, in ieder geval warm gepleit daarvoor. Ik hoop dat het iets op gaat leveren. Dankjewel. Europarlementariër Marietje Schaken over de situatie van Syrische vluchtelingen in buurland Libanon. Tot zometeen, dan gaan we het hebben over Boston en de klopjacht.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 10 waarnemers op de Venolijn. Zaten er weer de in de beeld? Even hey, schudden. En je hebt 2 uur Milieu en Natuur op de radio. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1 vroegevolgs. En dan nog 57 padden. Het nieuws van alle kanten.